Twee uur aan ook Thijssen met het NOS-journaal. PVDA en CDA in de Tweede Kamer willen af van schijnconstructies... rond Poolse werknemers. Volgens de gemeente Westland betalen Nederlandse uitzendbureaus... Polen in de tuinbouw zo'n 500 euro per maand... en vullen ze dat aan met een onkostenvergoeding van 1000 euro. Daardoor komt het totaal op het Nederlands minimumloon... maar de uitzendbureaus dragen alleen over de 500 euro sociale premies af. Volgens PVDA-Kamerlid Kerstens is sprake van oneerlijke concurrentie... en zijn de Polen, Nederlandse werknemers en de Nederlandse staat te dupen. Kerstens wil net als zijn CDA-collega Heerma... dat minister Asser van Sociale Zaken iets tegen de constructie doet. De Belgische premier Di Rupo wil dat de toelage van koningin Fabiola... de weduwe van koning Boudewijn, wordt gekort. Als het aan Di Rupo ligt, verliest ze nog dit jaar ongeveer een derde van haar toelage... wat neerkomt op 500.000 euro. De politiek in België moet er nog wel mee instemmen. De 84-jarige koningin is al enkele dagen het middelpunt van een rel. Aanleiding is een fonds dat Fabiola voor haar erfenis in het leven heeft geroepen. Het fonds valt onder een gunstig belastingregime... en is bedoeld voor een aantal zeer katholieke neefjes en Fabiola heeft zelf geen kinderen. In de Belgische politiek is de afgelopen dagen zeer negatief gereageerd op de constructie. Van links tot rechts wordt erop gewezen dat de koningin op deze manier geld van de Belgische belastingbetaler misbruikt. Er is verwarring over een reddingsactie van Franse commando's... die in Somalië de geheimagent Denis Alex probeerde te bevrijden. Vanochtend werd door het Franse ministerie van Defensie gemeld... dat de bevrijding van de agent vannacht is mislukt... en dat Alex daarbij werd gedood. Ook zou een Franse commando om het leven zijn gekomen... en een ander worden vermist. De ontvoerders van Alex spreken in een verklaring... die via Twitter is verspreid tegen dat hij is gedood... en zeggen dat de vermiste Franse soldaat... nu ook wordt gegijzeld door Al-Shabaab.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 Met Henry Schut. Goedemiddag vanuit Tialf in Heerenveen, waar we dit hele weekend zijn. Gisteravond heeft u dat kunnen horen, want toen was al dag 1 van de EK Allround schaatsen. De mannen deden toen twee afstanden. Vandaag is het de beurt aan de vrouwen om twee afstanden te doen. De 500 meter en de 3 kilometer. En de mannen doen hun derde afstand, de 1500 meter. Vanuit TIAF gaan we dat met z'n allen bekijken met Jochem Uitenhagen, die gisteren ook al was. Uh, met natuurlijk Eben Weddermars en Sebastian Timmerman, die ook het commentaar van de wedstrijden voorzien. En Pauline van Deutekom is ten opzichte van gisteren nieuw. Pauline goedemiddag. Goedemiddag. Heb jij er als toeschouwer van het schaatsen zin in? Ik heb er zeker zin in. Het, uh, het was leuk, of leuk om weer naar Heerenveen te gaan en naar TIAF. En ja, je komt binnen en het ziet ook alweer oranje in de bochten en de mensen enthousiast. En, uh, ja, volgens mij gaat het een heel mooi uh, toernooi ook voor de dames uh, worden zo. Ja, het zal voor jou wel een bijzonder EK Allround zijn. Want het is voor het eerst in tijden dat jij niet hebt geprobeerd te plaatsen voor dat toernooi. Je bent ja. schaatsen af. Bijna een jaar alweer, hè? Ja, dat gaat echt snel. Ja. Ik zat laatst ook te denken, het is echt alweer bijna een jaar voorbij. En, uh, ja, maar ik moet zeggen, het, uh, in het begin is het heel raar. Als seizoen begint, dan denk je, oh ja, ja ik ben echt klaar. en ik, ik ga ook niet beginnen. En dan is het wel even confronterend. Maar nu is het... Uh, ja, het NK Allround hebben gekeken en dat was al zo'n mooi toernooi om te zien. En het ja, niveau was hoog bij de dames en ook bij de heren. En uh, ja, ik, uh, het is leuk om nu eens toeschouwer hier aanwezig nou te zijn. is dat NK zijn. Allround, Het is dus dan de eerste toernooi in een seizoen dat je er voor het eerst niet bij bent. Waar jij dan dus inderdaad echt niet bij bent. Ja, je zegt ik heb het gekeken. Was dat nog ergens moeilijk te beginnen met kijken of om, te, nou, om ineens toeschouwer te zijn? Nou ik moet zeggen, het, het NK afstanden, dat is natuurlijk eigenlijk de allereerste, altijd de aftrap van het seizoen. En toen had ik het toch wel heel druk het weekend. Ja. <laughs> en niet met schaatsen kijken. Uh, uh, maar ja, uiteindelijk uh, ja, het is het gewoon mooi. Het is, het is en blijft een hele mooie sport. En om te doen, maar zeker ook om te kijken. En uh, het is wel als je ja, als je die schaatsbeweging ziet, ja, dat maakt je wel heel enthousiast. Dat is het al wel. Zeg ja. maar. Ik kan me zo voorstellen, ik wil je helemaal geen complex aanpraten. Of vooral niet. Want het is fantastisch dat je er zo van geniet. Maar de manier waarop jij gestopt bent, is natuurlijk uiteindelijk. Uh, niet zo'n fijne manier. Je was overtraind geraakt, vlak nadat je wereldkampioen Allround werd. Je hebt nog een aantal jaren geprobeerd op dat oude niveau te komen. En dat lukte dan maar niet. Misschien ja. Ja, ik, ik, ik, zit daar dan nog ergens ook dit jaar nog weer dat je denkt, zou het toch niet als ik nu weer begin dat ik dan toch. En je bent 31? Ja, ja, ja, het, ja, kan ja nog. Het, het kan nog. Nee. Ja. Nou, weet je, het is natuurlijk wel zo dat je. Um... Het, het, voor mij voelt het, niet, het voelt als het juiste moment stoppen. Als ik uh, twee jaar eerder was gestopt, dan had het echt uh, was ik denk een beetje uh, nou, wel teleurgesteld geweest. Of, uh, en het voelt bij mij nu gewoon. Ik heb, ben, heb geprobeerd terug te komen en uh, ja, meer dan dat kon ik niet doen. En als het dan overblijft dat je niet meer de motivatie hebt om 100 of meer procent te geven, ja, dan, dan is dat het. En ja, het is wel als je uh, nou ja, als je gewoon die wedstrijden ziet en de prestaties, ja dat is, uh, dat is fantastisch. En, uh, uh, ja, dan krijg je wel even die drive dat je zelf ook wel weer wil. Maar het is goed geweest. En uh, ja. dat, dat zo voelt het nou, nog steeds. Ja, een grote voordeel is, je hebt een wereldtitel allround op zak. Zo is het. Dat kunnen we heel weinig zeggen in ja. Nederland. Uh, omiddels is er ook eens aangeschoven, uh, Jorien Termors. Goedemiddag uh, Jorien. Hoi. Wij hadden jou hier eigenlijk helemaal niet aan tafel willen hebben. Maar die vraag <laughs> zou je heel vaak gesteld zijn. bouw jij ervan als je nu ziet dat het toernooi is begonnen en dat je er zelf niet bij bent? Nee, helemaal niet eigenlijk. Ik, uh, ik ben blij uh, om hier uh, langs de zijlijn te staan en, uh, en toe te kijken... en uh, me lekker voor te bereiden op het EK Short Track volgend weekend. Ja, want voor wie onder een steen heeft geleefd... jij bent Nederlands kampioen allround. Jij was dus daarmee automatisch de grootste kanshebster van ons land voor de EK-titel. Je hebt gekozen voor uh, de sport uh, die jou uh, iets meer lief is, denk ik... en die je al lang al beoefent en die je ook heel goed beoefent, het Short Track. Maar dan zullen ook heel veel mensen, en die vraag stel ik dan nu ook, zeggen... kon het niet allebei... Ja, op zich uh, is die mogelijkheid natuurlijk wel, anders zou ik hier niet uh, aanwezig zijn in Heerenveen en, ja. uh, en toekijken. Maar uh, ja, om fysiek uh, perfect aan de start te staan uh, voor het EK volgend weekend, uh, ja, heb ik ook rust nodig en, uh, en een goede voorbereiding. En daarin uh, past, uh, past in het plaatje eigenlijk het EK round uh, fysiek niet. En uh, heb ik met mijn coach overlegd om het uiteindelijk niet te doen, uh, om zo wel een optimale voor voorbereiding te hebben voor het EK, short -track. Ja, Word je een beetje gek ook van al die mensen die het vragen? Nou, of zich, valt het uh, nog mee? krijg ik meer positieve reacties dan uh, negatieve. Dus wat dat betreft... Uh, ja. Nou, blijf mee. lekker zitten en kijk met ons mee naar de 500 meter. Uh, we gaan even naar onze commentatoren. Sebastian Timmerman, Erben Wennemars. We hebben gisteren de mannen al halverwege hun toernooi zien geraken. Met Sven Kramer op de eerste plaats. Uh, ja, gisteren uh, trokken wij uh, misschien iets te voorbaagd. De conclusie dat toernooi uh, uh, eigenlijk al een beetje voorbij is. Vinden jullie dat nu nog steeds? Ja, jawel hoor. Vind ik wel nog steeds als Kramer geen fouten maakt op de 1500 meter... Uh, dan gaat hij natuurlijk met een riante uh, uh, uitgangspositie morgen de 10 kilometer in de slotafstand. Uh, waar hij natuurlijk ook gewoon hartstikke goed op is en top is van de wereld. Dus wat dat betreft uh, uh, vrees ik inderdaad dat Jan Blokhuizen uh, uh, de kans heeft gehad gisteren op de 5 kilometer. Maar dat hij die kans heeft laten liggen, vooral in uh, die eerste ronden waar hij met 30ers begon. Terwijl uh, Sven Kramer eigenlijk alleen maar rondjes 29 en halve seconde reed. En daar uh, liet Blokhuizen het liggen en uh, de marge die hij had opgebouwd. Op de 500 meter gaf hij daar weg. Uh, het vrouwentoernooi staat inmiddels op punt van beginnen. Het 38ste Europese kampioenschap voor de vrouwen. Ze hebben er behoorlijk wat minder gereden in de geschiedenis uh, dan de heren. Sinds een aantal jaren, uh, dat is alweer een behoorlijke tijd... rijden ze in ieder geval samen in hetzelfde weekend... En Stephanie Beckert, de Duitse, gaat uh, dadelijk dat Europees kampioenschap uh, spreekwoordelijk aftrappen. Dat is nou niet bepaald een dame die uh, de 500 meter een leuke afstand vindt om te rijden. Want ze is uh, lange afstandspecialiste En Stefanie Beckert, 3 uh, en 5 kilometer specialiste dus, de nummer 2 op die afstanden van de laatste twee seizoenen uh, uh, bij de WK afstanden. Die uh, ja, heeft de 500 meter recht als slechtste afstand natuurlijk. Dit is voor haar overleven. En moet het ook nog eens alleen doen. Beckert staat klaar in de binnenbaan. Dat staat ze al een tijdje. Er staat er een beetje in de weer te bewegen totdat uh, dan, uh, de scheidsrechter definitief het zijn heeft gegeven dat we mogen gaan beginnen. Jorien Tamors reed twee weken geleden 39-56. Erben, even heel kort. Ja. Wie zie jij in de buurt komen ja. van de dames die rijden vandaag uh, van die 39-56 die Tamors reed twee dat weken geleden? Dat zou uh, een Carolina Erbanova kunnen zijn. Hè? Die, die heeft al een hele snelle tijd gereden dit jaar. Stephanie Beckert gaat het in ieder geval niet worden, want ik heb even gekeken. Hè? Weet je wat haar snelste seizoentijd is, Sebastian? Ja, dat, dat heb ik hier ook staan. Nou, ja, ja je mag het zeggen. 43-4. Ja. dat is dus wel echt heel langzaam. Dus ik heb een zoontje van 10 jaar en die opent op de 100 meter 12,6. Ik ben benieuwd of ze dat haalt. Ze is uh, vertrokken in ieder geval en dus is het vrouwentoernooi uh, ook begonnen. Ja, voor Beckett, we zeiden het al. Is dit overleven? Ze zal zo de schade moeten beperken. Nou, 12 ja, seconden ja. en 13 honderdste. Ja. Is dan de opening van Stephanie Beckett. De tijd over de eerste 100 meter. En je ziet aan alles af dat dit geen sprintster is. Uh, ze heeft, uh, haar nadeel is wel dat de all regels veranderd zijn. Afgelopen zomer. Je moet bij de top 16 staan in het algemeen klassement. Na drie afstanden. Om de slotafstand te mogen rijden. En dat kan wel eens een regel zijn die zeer nadelig gaat uitpakken voor deze steden. Stefanie Beckett. Vanmiddag de 3 kilometer, dat wordt haar afstand. Ze opent nu in de 500 meter in 43 seconden en 1800ste Het is in ieder geval haar snelste 500 meter ja, van dit seizoen. Uh, ben, nemen we nemen heel snel even de loting door, dadelijk in de negende rit. Claudia Perstein ja. tegen Linda de Vries, die aan het groeien is in het seizoen. Ben je dat met me eens? Ja, die is zeker aan het groeien. Dat kan ook een mooie rit worden, want het zijn twee dames die echt wel aan elkaar gewaagd zijn. Ja, vanaf rit 9 wordt het eigenlijk pas echt leuk. Hè? Claudia zijn tegen Linda de Vries. Daarna in rit 10 meteen Martina Sablikova. Ik ben echt benieuwd wat zij gaat doen. Want... Ik zag haar het hotel binnenkomen toen wij vanmorgen het hotel uitgingen. Uh, ze slaat in hetzelfde hotel als wij. Nee, ze liep eigenlijk heel makkelijk. Ze oh. had uh, de lach op haar gezicht. Dus ik ben benieuwd uh, hoe dat gaat. Ja, ik heb gisteren haar gisteren schaatsen. Gaat, en het viel mij eigenlijk echt... Heel erg tegen. Kijk, ja. oh, kijk, ik sta zelf ook nu op, op, nu op het scorebord hier in Tijalf. Ja, je hebt tegen Beckett gereden. Ik heb, ik heb tegen gaan gereden net. Maar goed, maar gaan even, even, even verder. Uh, iedereen oh. Wust in de elfde rit tegen Lobisjeva. Nou, wist natuurlijk ziek geweest een paar keer al in dit seizoen. In de dertiende rit Diana Valkenburg. Daar ben ik zelf, er, zelf ja. ook erg benieuwd naar. Die rijdt een constant seizoen, Erwin. Ik heb Diana een beetje uitgedaagd uh, gisteren bij de, bij, bij, bij de trainingen. En toen uh, zei hij van, nou weet je, stel je wordt vierde. Wat, wat dan? Maar dan is hij echt ontevreden. Zij is hier echt met een, uh, met een instelling om echt op het podium te komen. En ik denk dat zij stiekem ook nog wel eens een keer kijkt van nou, weet je, als, als, als al die echte toppers hun gaatjes laten vallen, dan kan ik misschien ook nog wel een keer een Europese kampioen worden. Zij rijdt tegen die Carolina Erbanova, die ja. dus uh, voor jou favoriet is voor deze 500 meter. En in de slotrit gaan we kijken naar de jongste Nederlandse debutante ooit op een Europees kampioenschap allround, Ant Antoinette de Jong, 17 jaar. Uh, rijdt vandaag twee keer trouwens op uh, in de laatste rit. Rit 2500 meter, meter eindigt nu. Isabel Ost komt ook uit Duitsland. 41-61 en is daarmee uh, veel sneller dan haar landgenote Stephanie Beckett was in de eerste rit. En zo zijn we los met het vrouwentoernooi. Even een klein rondje hier aan tafel. Wie is eigenlijk de favoriet voor het vrouwentoernooi, Jeroen Ter nou, ik denk dat iedereen wust uh, in mijn ogen best wel uh, een kans maakt voor de titel. Ja, die hem eigenlijk de laatste jaren altijd verliest op het EK van Zablikova en op het WK dan vaak beter is. Uh, maar Zablikova kan met een blessure, al roept men dat wel vaker, hè? Ja, het is in het verleden ook wel eens geweest volgens mij dat ze een blessure voor het EK had en uiteindelijk de titel uh, wel behaalde. Dus... Uh... Ik denk dat je zeker wel rekening met hem moet houden. Ja, Pauline, wat denk jij? Is het schijn deze keer, die blessure alweer? Of is het nu echt iets met de rug, hè? En ze zegt dat ze nog geen drie rondjes zonder pijn kan rijden? Ja, nou ja, als ze dat zegt, dan. Uh, ja, dat, dat, ik ga ervan uit dat, het, dat ze wel echt een problemen heeft. En je hoort net Erwan, uh, die zag ook dat het in de training wel. Uh, ja, iets minder goed ging. Maar aan de andere kant, ja, je weet het nooit. Soms in een wedstrijd dan kan je net even meer. En wellicht, uh, ja, dus gaan ze gewoon weer uh, ouderwets harde tijden hier. Dus, uh... ja. Jochem, wat denk jij? We horen jou straks in het mannentoernooi uitgebreid. Maar je mag hier zeker ook met het vrouwentoernooi nou, Nee, doen. Nee, we, we hebben het gisteravond een keer over gehad. Z ze klaagt heel vaak. Maar gezien hoe je op het ijs ziet staan, denk ik dat ze echt wel last heeft. Aan de andere kant denk ik, ze schakelt zich rond. Ze zal ongetwijfeld wel pijnstilling hebben genomen. En dan gaat ze gewoon van start dan. Een... Als ze, euh, dan zou ik zomaar kunnen zijn dat omdat ze wat meer rust heeft genomen, omdat ze, omdat ze pijn heeft, dat ze uiteindelijk gewoon nog gruwelijk hard rijdt met een klein beetje pijn in de rug. Ja, nou die 500, nou, meter, rekening mee, 500, meter. Ja. 500 meter doet maar één rondje en een beetje, dus dat moet ze nog kunnen. Maar het is mijn grootste belasting voor je rug, hè, met ja. starten. Ja. Dus dat is wel een nadeel van haar. Ja. We gaan het zo meteen meemaken in het vervolg van de 500 meter. De Jam met A Town Called Malice. We kijken naar de 500 meter voor de vrouwen. Zometeen gaan we naar de ritten waarin de belangrijke vrouwen voor het klassement komen. Jeroen Termors Ter kijkt hier ook mee. Jij uh, bent met veel shorttrekkers hier dit weekend niet alleen maar om naar dit lange baanschaatsen te kijken. Want er wordt ook gewoon keihard getraind. Ja, ik heb net uh, de training erop zitten en vandaar uh, vandaaruit aangeschoven eigenlijk hier. Uh, dus. Ja, mooie combinatie. Wat, wat houdt een training in nu zo'n week voor een belangrijk toernooi? Wat doe je? Nou ja, voornamelijk rustig, uh, wat rustig werk en uh, relays. Zorgen dat die perfecte techniek uh, erin komt en het uh, ja, laatste puntje op de e zet eigenlijk. Ja, en dan ben jij volgende week ben jij ook een van, ben jij echt een topfavoriet eigenlijk op het EK Shortweg? Nou, in principe ben ik wel een van de, van de rijders die voor de titel gaat strijden, ja. En uit welke landen komen jouw grootste concurrenten? Nou, ik denk vooral de Engelse Elise Christie en uh, nou ja, Fontana die al uh, inmiddels volgens mij vier of drie of vier keer Europees kampioen is geweest. Die moet je zeker niet uitsluiten, dus uh, ja, dat zijn wel de belangrijkste twee rijders, denk ik. Ja, en als je dan richting het WK gaat, wordt het hele andere koek, hè? want dit is nou bij uitstek een sport waar... De Aziaten, dan nog even om de hoek komen kijken. Nou, ik denk dit jaar dat het, uh, gaat het, mee? Dat het verrassend uh, sterke uh, sterk deelnemersveld van de Europeanen. Uh, jou, uh, wel uh, hele hoge ogen gaat gooien op het WK. Ik, wil, uh, ik kan maar zo zijn dat uh, degene die 1-2 eindigen op het EK. volgend weekend uh, ook zomaar op het podium staan op het WK. Dat wil ik niet uitsluiten. Oké, okay. dat is goed nieuws voor Nederland ook. Dan... Jazeker. Ja. <lacht> um, het, het, het verhaal, het verhaal Langebaan Schaatsen, uh, heeft dat. Ben jou je leven op zijn kop gezet? Nou, er is wel heel veel veranderd. Ja. Veel, veel aandacht gekregen na dat NKR-round. En uh, ja, veel pers. En uh, dat, uh, ja, dat komt wel op je af. En dat is mentaal wel even, even vermoeiend na zo'n uh, zo weekend. Alleen vermoeiend? Of doet dat ook nog hele andere dingen? Weet je? Want je, ja, ik neem aan dat je dan ineens je wordt erop aangesproken Je wordt herkend meer dan, dan voorheen. Jawel, maar op, op zich uh, voor mij... Uh, ja, duik je ergens wel, in de capuchon uh, en zien we je, je niet? Nou nee, dat, zo, dat zozeer nog niet. Maar uh, ja, ik denk dat ik heel, uh, heel relaxer wel mee omga. Uh, voor mij was de knop ook wel vrij snel weer om uh, naar de focus op het short-trick en de uh, focus op het EK. En dan sluit je misschien er toch wel een klein beetje voor af. Uh, tuurlijk geniet ik er ook heel erg van, van de aandacht. Maar uh, ja, voor mij was de focus ook snel weer uh, terug, uh, terug bij wat ik doe. En uh, dat is uh, schaatsen en trainen en... Uh, de Beste zijn. Ja, Pauline en Jochem, hoe kijken jullie naar hoe zij het lange op stel te zet? Ja, ik vond het fantastisch om te zien. Ik heb echt genoten tijdens het enkel round. En uh, ja, het is, zo, het is gewoon, gewoon mooi dat, dat ze zo makkelijk, of makkelijk, ja, eigenlijk wel die, die overstap kan maken. En uh, ja, en ik vind, ja, je moet soms keuzes maken in de sport. En ja, ik, ik kan heel goed begrijpen dat je voor, het, voor, het, uh, voor de short track nu gaat. Want uh, daar liggen ook gewoon hele mooie kansen voor jou natuurlijk. Nou, wat zegt het jou dan dat zij zo makkelijk die overstap maakt? Dat is, was meteen al de discussie. Hè. Zegt dat veel over haar? Of zegt dat ook veel over het lange Nou schaatsen? Ja, als je kijkt wat voor niveau ze hier in Thiel schaatsen... dan zegt dat heel veel over haar. Want uh, uh, ja, ze, en niet elke short maakt die overstap zo makkelijk. En ja, als je kijkt ook technisch... Ik vind dat ze, en met name ook die bochten, is het zo mooi om te zien hoe, hoe jij hem eigenlijk elke keer die bocht ook uitsnelt. En ook naar het eind van het toernooi, of van een, van een afstand, dan hè, zijn een, een aantal rijders geneigd om wat trager te worden. En jij gooit nog eens even twee slagen bij in ja. een bocht. Ik dus denk maar daar, dat je daar zelf je ook in. over na hebt gedacht, hoe, hoe gemakkelijk het uiteindelijk ging. Zit het hem in die bochten? Nou ja, op zich is dat natuurlijk wel mijn sterkste punt. En daar hebben we wel extra het accent op gelegd in de races. Want ja, uiteindelijk kom ik van het short track en daar zijn de bochten het belangrijkste. Dus waarom niet die kracht meenemen in je races in de lange baan. Dus van daaruit ja, hebben we wel gekozen om in de bochten het ritme hoog te houden. En, en vooral die snelheid op te pakken en op de rechte stukken wat meer de ontspanning te zoeken. Ja. We gaan ons richten op het EK Allround. De belangrijke vrouwen komen er zo meteen aan Pauline, We hebben al heel even bespiegeling gedaan wie de favoriet is. Wat is je indruk van Irene Wust op dit moment? Die heeft ook wat pijntjes en wat ziektes gehad. Hè? Die is flink aantal weken zelfs uit geweest. Uh, en heeft veel last van de neus. Ja. Wat denk je? Hoe staat ze ervoor? Nou ja, Ik denk ze heeft vorige week wel goed NK gereden. Uh, goede duizend meters. Uh, um, ja, en sprint, ja. NK sprint, ja. ja. En Irene staat er. Ze dus is gebrand om hier goed te rijden. Als je Irene als je, als je een paar weken aan de kant zet... dan uh, ja, dat vindt ze niet leuk. Dus die wil hier echt wel... Uh, echt wel iets laten zien. en ja, Het is de vraag hoe, het, uh, hoe, hoe, de, hoe ze er fysiek voor staat en ook hoe, hoe de tweede dag zal zijn. Zeg maar. Of haar lichaam goed herstelt. En, uh, ja, Irene zal er alles aan, alles aan doen om, uh, om hier een uh, mooi toernooi neer te zetten. Jochem, jouw indruk? Nou, die gaat er vol voor. En ik, die, die heeft natuurlijk nog een beetje een rare nasmaak van dat, uh, van dat NK -al round Daar ben ik van overtuigd, want ze werd in één keer door Jorien uh, aan puin gereden. Ja. En ja, dat lopen... is een tegenstander die ze dit weekend niet kan verslaan. Dat is nee, dat... misschien nog als een heel raar idee maar, boven dan. Maar... maar die gaan natuurlijk wel naar de tijden kijken hoe ze die nu rijdt. Uh, we weten dat de omstandigheden nu wel minder goed zijn. Dus het is, het is moeilijk qua tijden om daar echt zeker naar te kijken. Maar die wil gewoon heel hard rijden. En ze heeft last van de neus van de holtes. Ja, dat is, dat is vervelend. Uh, alleen, daar kan je nu niks meer aan doen. En ik zou dat op een gegeven moment ook niet meer als argument gaan aanvoeren dat je er last van hebt, want dan moet je niet rijden. Ja. Um, dat ze er last van heeft gehad, dat weet ze. Maar ik denk dat juist uh, het feit van het vele rust nemen dat helemaal geen kwaad... En dat was net waar de discussie over natuurlijk ging van waarom maakt Jorien hem makkelijk af. Ik denk dat Jorien gewoon reet fit is. Ik ken haar al een aantal jaren en ik ben met dat groot fan van Jorien. Het is gewoon niet lullen, maar poetsen, gewoon rijden. En, en ze doen bij Jeroen Otter gewoon een aantal dingen heel erg goed. Ja. En dat zie je ook dat het hele niveau van het short -track, natuurlijk mondiaal ook enorm omhoog ja. is gegaan. En gewoon rijden is het advies. Dat ja. geldt denk ik voor alle vrouwen die we nu nog gaan zien. We gaan naar Sebastian Timmerman en Emma Benemars. De 500 meter voor vrouwen, het vervolg. Rit 8 start vals. En dat is de rit tussen Natalia Czerwonka en Johanna Uslund. En dat uh, komt ons eigenlijk wel goed ja. uit. Want dan kunnen we eventjes doornemen wat er de afgelopen minuten is gebeurd. Want we hebben toch wel een paar interessante dingen gezien. Zo heb ik Jelena Peters uit België. ...een uh, persoonlijk en ook Belgisch record zien rijden. 41-27, zij staat daarmee op de zevende plaats. Ik heb uh, toch wel met verbazing zitten kijken naar de Italiaanse Francesca Lollobrigida... ...die het uh, niet zo goed kon vinden met Gianni Romme. Uit de ploeg ging, uh, marathons ging rijden uh, in Nederland uiteraard. Drie marathons won dit seizoen. Ja. Uh, zich plaatste voor dit EK, teruggekeerd is bij Romme. En een dik persoonlijk record rijdt. Meer dan 1,2 seconden eraf. 41-02 en er staat voorlopig vijfde. En bovenaan in het klassement staat een Russin... Olga Graf, 40-26... Ook voor haar een persoonlijk record. En aangezien Olga Graaf goed kan rijden, ook op de 3 en de 5 kilometer, kan die dame, die vorig seizoen achtste was op het EK, wel eens gaan meedoen op dit Europees kampioenschap all -out. Misschien wel voor het podium zelf. Uh, zelfs Chervonka en Euslund zijn inmiddels vertrokken. En ook in 11 en 11 Erben, Olga Graaf heeft zij jou ook verrast. Ja, zeker verrast. Maar ik vind met name de, de Italiaanse. Ja, dat is wel fantastisch. Als je een PR rijdt met 1,2 seconden op de 500 meter. Ja, dat... Dat, dat, die gaat echt meedoen. En het is ook een hele goed, goed, goede dus heeft uh, Bij de stad heeft ze heel mooie knieën. Echt heel goed, goed naar voren. Er zit echt potentie in. Het gaat echt, uh, zij gaat meedoen de komende jaren. Let, let op. Onderweg, uh, ondertussen komt uh, Czerwonka richting de finish. En die rijdt 40-35. En dat is voor haar net geen persoonlijk record. Maar een tiende boven, het, uh, boven haar persoonlijk record. En dat is een tijd gereden in Calgary. Dus kortom, ook uh, uh, nou. deze Czerwonka... ...begint prima aan dit Europees kampioenschap allround. En links en rechts hoor je het wel mensen zeggen... ...let op de dames uit Polen en uit Rusland... ...want die komen eraan en die kunnen wel eens mee gaan doen dit weekend... ...om uh, in ieder geval de ereprijs Laten we het hopen, want hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Ik ben ook benieuwd wat Claudia Perstein nog kan... Op haar, uh, ...in haar, uh, 40ste, op haar 40ste, 40 jaar alweer. 22 februari wordt ze 41. Claudia Perstein die, uh, uh, gaat beginnen aan haar 19e Europese kampioenschap... Allround in 92, Erben was ze er al bij in 1992. Toen was Linda de Vries vier jaar oud. Want Linda de Vries is van 4 februari 1988. En de Drense is de tegenstander van Claudia Perstijn. Linda de Vries gaat rijden in de buitenbaan. Tenminste, daar gaat ze starten en dus eindigen in de binnenbaan. En Claudia Perstijn gaat beginnen in de binnenbaan. Linda de Vries begon moeizaam aan dit seizoen. Enke afstanden verliepen niet naar wens. Maar daarna is het toch allemaal steeds stukje bij beetje beter gegaan... met Linda de Vries, die goed weg is, goed gestart is... in één keer, Erben, tegen ja. Claudia Perstijn. Dus dat is heel goed. Mooi, fel, felle slag. Maar Claudia Perstijn gaat ook al goed mee, hoor. Ze, zijn, ze openen ongeveer gelijk. Ze openen 11-0... 5 voor Perk zijn 11. 0-2 voor Linda de Vries, die hier al identiek. Nu heeft Linda de Vries wel het voordeel dat ze op die kruising na Claudia Pechstein toe kan rijden. Maar dat gat wordt niet echt heel veel kleiner op die kruising. Ik denk dat Claudia Pechstein hier een hele goede 500 meter gaat rijden. Voorlopig ligt ze voor. Ook in de buitenbocht waar ze op dit moment rijdt. In het rood met zwarte pak van Duitsland. Maar daar komt Linda de Vries. Ze is er naast. Ze is er zelfs voorbij. Volgens mij Pechstein trekt zich als het ware op en Linda de Vries. Mooie sprint nog aan het einde. En de rit wordt gewonnen door de Vries in de 39 er. 39, 39,98. En dat is net geen persoonlijk record. Maar wel een dijk van een tijd hoor voor Linda de Vries. Die daar terecht heel erg blij mee is en heel erg tevreden mee is. Ja, dit was een mooie rit om naar te kijken. 40 uh, 01 de tijd van Claudia Perstein. Is ook goed hoor. Een tijd die ze dit seizoen op de 500 meter nog niet gereden heeft. En zo kijken we naar een 500 meter die tot nu toe uh, bijzonder leuk verloopt ja. bij de vrouwen. En gaan we nu een belangrijke rit krijgen voor het klassement. Want Martina Sablikova komt in de baan. Hoe zal het zijn met de rug van Martina Sablikova? En wat gaat zij rijden? Ja, wat, wat moet Sablikova Erben hier een beetje rijden om een goede uitgangspositie te hebben uh, uh, voor een mogelijke vijfde Europese titel? Ja, dat is heel moeilijk te zeggen, want we weten echt niet hoeveel last zij heeft van haar rug. En als je echt last van je rug hebt, dan is het met starten, denk ik, het de meeste moeite. Ik zag haar met name ook op het rechte einde heel, heel moeilijk, moeilijk schaatsen van de week. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze de eerste 100 meter doorkomt. Maar ik denk als ze echt mee wil doen voor de titel, het is natuurlijk wel Martina Sablikova, hè, Olympisch kampioen, Europees kampioen, wereldkampioen. Die moet altijd meedoen om de prijzen. Dan zal ze hier toch ook, een, ook in ieder geval een, een tijd rond de 40,5 moeten rijden, wil ze enigszins mee willen doen. Publiek jaagt nog steeds voor uh, Linda de Vries. En uh, die zwaait vrolijk terug naar het uh, voornamelijk in het oranje geklede publiek, natuurlijk in het uh, bomvolle Tierhalf, uitverkochte Thialf. Spieker riep nog op dus straks om voor de mensen op de staanplaats om vooral maar dicht tegen elkaar aan te kruipen... zodat er nog meer mensen bij kunnen. Want stonden mensen gewoon nog buiten te wachten. En Sablikova vertrekt goed. Uh, eerste start meteen goed tegen Tatjana Michailova. En die komt uit Wit-Rusland, 25 jaar oud. Wij richt ons natuurlijk vooral op Sablikova... voor wat betreft het klassement. Maar de Wit-Russin uh, rijdt er prima vandoor. En opent in uh, 11.31, 11.54 voor Sablikova. Door de binnenbocht heen. Ze lijkt wel vrij hoog te zitten. Maar ja, dat zit ze ook wel altijd. Ja, maar er zit nog wel een rekens. In, hoor. Kijk, ze rijdt een 500 meter alsof ze een 1500 meter rijdt. Het zal er nooit echt heel spectaculair uit zijn. Ze rijdt ook de 500 meter met een armpje op de rug, op de kruising al. Ja, er zijn heel weinig sprinters die dat in ieder geval doen. Maar ik moet zeggen, ze rijdt wel, wel redelijk goed door. Het uh, ja, ziet er niet echt uit alsof ze heel veel last heeft. En hier komt ze bij de finish in een 40 hoog. 40.96 is de eindtijd voor Sablikova op deze 500 meter. En dat betekent, want we kunnen dat gelijk gaan omrekenen... dat ze uh, op Linda de Vries bijvoorbeeld, straks op de 3 kilometer... een achterstand heeft van 5 seconden 80. 88 honderdste. En ze schudt, nee. Ze schudt nee naar Petter Novak, haar coach. Dat kan natuurlijk gewoon betekenen dat ze hier ontevreden mee is. Maar het ja, kan ook wel betekenen dat ze misschien toch wel last heeft van die rug. Afijn, dat moeten we straks gaan afwachten. Ze moet op de 3 kilometer 5,88 seconden goedmaken op Linda de Vries. Die met de 39,98 nog altijd vier bovenaan staat op deze 500 meter. Een 39er, dat moet Irene Wus natuurlijk ook gewoon rijden, Erben hier in Tiel. Ja, dat moet ze zeker. Ze heeft vorige week het NK Sprint gereden. Daar heeft ze ook weer een beetje zelfvertrouwen op kunnen tanken. Maar ze zal gewoon hier uh, meteen een, een klap moeten, moet, moeten uitdelen. Kijk, uh, Sabine, Martina heeft 40,9 gereden. Die is daar al absoluut niet tevreden mee. Als je dan meteen eventjes, nou ik denk, noem even, noem even, noem even, de tijd erger hebben. Nou, ik denk 39,5. Als dat dan rijdt, dan is ze in ieder geval lekker op, lekker op, uh, op weg. Ze staat uh, met uh, de handen in de zij. Geconcentreerde blik natuurlijk. Uh, stoer voor zich uit uh, te kijken. En uh, stoere meid, dat is het. Irene Wust, 26 jaar, inmiddels, komt. Uh, Afkomstig uit Goorle van origine, maar hier natuurlijk al jarenlang in Heerenveen woonachtig. En ze neemt het op tegen Yekaterina Lobisheva. die toch meer middellange afstandsspecialiste is dan echt een, oh, oranster. een En we euh, zien een valse start. Gisteren de startte bij de mannen erg kritisch, die bleef maar schieten. Dat was euh, een noord. ditmaal is de starter een Duitse, Hartmut Weiraug heet hij, En die heeft de valse start geconstateerd bij Yekaterina Lobisheva. We hebben hier een scherm waar we dat terugzien. Nou, nou, nou ja. Ja, ik moet je eerlijk, eerlijk zeggen, het, ja. ik ben wel eens kritisch op starters, maar uh, dat ze mensen wegschieten terwijl er uh, toch wel degelijk wat te zien is. Maar ik zag hier niet zo heel erg veel. Uh... Ik zag hier ook heel weinig. We zien ook een heel mooi shot dat je echt het, stads, het stadpistool ziet en in dezelfde lijn ook nog de, de, de rijders ziet. En, ja, je ziet de, de fluim van de, van de startschot. En daarna zie je, zie je de rijsters weggaan. Dus ja, voor mij was het gewoon een hele keurige start. Maar goed. Uh... Ze moeten het nog een keer uh, gaan doen. En dat betekent dus ook dat uh, uh, deze tweede start helemaal goed moet zijn. Dat zal Irene Wust natuurlijk zich ook realiseren. Want uh, sinds een uh, groot aantal jaren mag er nog maar één valse start gemaakt worden. En uh. dus roept de starter nu weer het go to the start set. Zowel Irene Wust als je Katerina Lobisheva. Dus gaat ze neer. De uh, linkerschaats in het geval van Irene Wust naar voren toegericht starthouding innemend. ze staat prima stil hoor. Echt niks aan de hand. Irene Wüst begonnen aan haar 500 meter tegen Lobisheva. waar ze een goede tegenstander aan heeft. En komt hij dan die 39,5 seconden. Nou, Lobisheva rijdt wel weg. Echt doen bij Wüst. Lo ja, Lobisheva opent 10-8. Dat is een goede opening. En Irene is wel fel, maar ze ziet er een beetje wild uit. Ze gaat een beetje vertwijfeld door die bocht heen. En op die kruising dan zit Lobisheva er eigenlijk gewoon al achter. Wat? zit er al naast met het ingang van de laatste binnenbocht. Ik vond uh, Irene Wüst ook niet echt best uitversnellen. Nee. Die, die kruising op. Daar was het duidelijk wat snelheid. En ze gaat hier in ieder geval een flinke leider ten opzichte van Lobisheva. 39,98. De te kloppen tijd. De tijd van Linda de Vries. Hier komt Lobisheva 38,99 voor haar. Verreweg de snelste tijd tot dusver. 39,69. De tijd voor Irene Buust staat ermee voorlopig achter de gezin op de tweede plaats. Zometeen zijn we terug met de laatste twee ritten van de 500 meter met nog twee Nederlandse dames. Eerste hoofdpunten van het nieuws met Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal. De Belgische premier Di Rupo wil dat de toelage van koningin Fabiola, de weduwe van koning Boudewijn, met een derde wordt gekort. Alstaan Di Rupo krijgt ze zo'n 500.000 euro minder. De 84-jarige koningin is al enkele dagen het middelpunt van een ruil. Aanleiding is een fonds voor een aantal zeer katholieke neefjes en nichtjes. dat Fabiola voor haar erfenis in het leven heeft geroepen. Veel politici vinden dat de koningin op deze manier geld van de Belgische belastingbetaler misbruikt. Er is onduidelijkheid over een Franse actie in Somalië om een geheim agent die sinds 2009 vast zat te bevrijden. De Franse regering zegt dat de actie is mislukt en meldt dat de geheim agent Denis Alex is omgekomen. Al-Shabaab, de organisatie die Alex had gegijzeld, spreekt tegen dat hij dood is. Hij zou op een andere plek worden vastgehouden dan waar de Franse actie was. Op de luchthaven van Detroit is afgelopen dinsdag een man opgepakt... die 1,8 kilo heroïne bij zich had. Hij reisde vanaf Schiphol. De heroïne was verstopt in de bagage van de Ganees. Douaniers vonden de drugs tijdens een controle. De heroïne heeft een straatwaarde van 400.000 dollar. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. Langs de lijn is het tot 6 uur vanavond. Met het EK Allround schaatsen. De vrouwen zijn bezig met de 500 meter. We gaan snel terug. Dan missen we geen enkele eindtijd op de 500 meter. Sebastian Timmerman, Eben Wennemers. Want uh, Idan Jaatun en Vanessa Bietner uit Noorwegen en Oostenrijk uh, zijn nog niet gefinished. Gaan nu richting de finish. En Jaatun wint de rit in 40 seconden en 1500ste. En uh, Vanessa Biedner. Een uh, groot talent uit Oostenrijk. 17 jaar pas. Rijdt ook boven de 40, uiteraard. Want ze verloor de rit van na 40-31. Ja, Lobisheva. Ongelooflijk snel hoor. 38-99. Want we hadden nog niet gemeld dat dat een kampioenschapsrecord is. Nog nooit op een uh, ek ruimte is zijn binnen de 39 seconden gereden. Wust met die 39-69 op de tweede plaats. En Irene Wust heeft wel omgerekend naar de 3 kilometer. 7 seconden en 62 honderdste van een seconde uh, voorsprong te pakken. Ten opzichte van Martin. Uh, Sablikova later vanmiddag. En dan gaan we nu kijken naar Diana Valkenburg in de voorlaatste rit tegen Carolina Erbanova. Diana Valkenburg, Erben bezig aan een prima constant seizoen. Ja, inderdaad. En ze zal, uh, ja, als ze nou een echt iets wil op een IK. Zal ze gewoon een goede 500 meter rijden. Ik denk ook wel dat het, dat het wel gaat gebeuren. Als we even teruggaan naar die rit, rit van, van Irene Wust. Ja, dat was, dat was pas de laatste 200 meter, kwam ze echt op gang. Hè? De eerste. Uh, dus de 100 meter was een beetje wild. De eerste bocht was een beetje vertwijfeld. En daarna komen ze pas echt los. Nu uh, zijn de dames in deze rit ook los. Diana Valkenburg in de binnenbaan. Uh, duidelijk te zien dat Carolina Erbanova de betere sprinster is van uh, de twee. Ze is ook wereldkampioen bij de junioren uh, geweest. 1067 oh. is de opening voor Carolina Erbanova. En Valkenburg heeft er een probleem. Maar uh, lost dat redelijk goed op door al ja. een beetje in te houden. in Het tweede deel van de binnenbocht. Maar kruist achterlangs bij Erbanova. Ja, Urbanova. achterlangs, achterlangs. En behoorlijk achterlangs. Hè. Met het ingaan van die. In de laatste binnenbocht is die Erbanova al helemaal weg. En nu heeft ze gelukkig wel met die buitenbocht maakt ze wel snelheid. Dus het gat wordt in ieder geval niet groter. Maar het gat is al wel geslagen hoor. 38,99 had Lobisheva. 38,73 rijdt Erbanova. Die verbetert dat kampioenschapsrecord dus uh, andermaal. En dan wordt er hard gereden. Maar Erbanova, daar moeten we wel gelijk het bijzinnetje aan toevoegen. Dat zij normaal uh, gesproken toch veel tijd gaat verliezen op de drie kilometer. 39,93 de eindtijd van uh, Diane Valkenburg. Daarmee is ze ietsje sneller dan dat ze was bij het Nederlands kampioenschap allround twee weken geleden. Erbanova dus aan de leiding, Lobiceva op de tweede plaats. En dan Irene Wust: Diana Valkenburg en Linda de Vries op de plaatsen 3, 4 en 5. Als we nu gaan kijken in de laatste rit naar de jongste Nederlandse deelnemster en de jongste debutante ook namens Nederland ooit op een Europees kampioenschap allround. 17 jaar, uit een klein dorpje hier vlakbij Heerenveen... Uh, uh, Rotem genaamd, Antoinette de Jong. Wat mogen we nou van haar verwachten, nou, uh, Zij kan hier echt onbevangen uh, schaatsen. Kijk, er is maar één keer dat je je debuut kunt maken, één keer dat echt helemaal niks van je verwacht wordt. Ja, ze hoeft alleen maar ouder te worden en ze wordt gewoon beter. Dus ze is weer een paar dagen ouder, ze heeft weer een paar nachten nacht, nacht geslapen, dus waarschijnlijk is ze weer een klein beetje beter dan dat ze was al op het enkel round. Dus voor haar is het echt een heel onbevangen feest. Ik heb uh, van die kaarten, steekkaarten zeg maar, waarop ik alle persoonlijke records bijhoud. Nou, het is één groot blauw feestje. Persoonlijke records maken ik altijd blauw. Ja. Zodat dat er een beetje uitspringt. Eén groot blauw feestje. Allemaal persoonlijke records gereden op alle afstanden. Deze Antoinette de Jong. 3974 74 reeds ze op 15 december uh, van 2012 in Insel. Ze opent nu in 11 .01. Dat is een zegt tegen Sikovar. Dat is inderdaad een hele goede opening. Maar ze heeft ook gewoon echt een krachtige slag hoor. Ze opent. Met hartstikke sterke grote meid. En ze heeft een mooie eerste bocht. En ze heeft zelfs het voordeel van dat ze helemaal vrij uit kan rijden. Ze kan door die buitenbocht gaat ze nu heen. En ze zit krachtig. Ze dus zit snelheid in. En ze gaat in ieder geval de rit winnen van Jekaterina uh, Shikova. En dat is toch niet de minste, hoor. ook niet op deze 500 meter. Antoinette de Jong, prima debuut op, deze, uh, op dit Europees Kampioenschap allround. De derde tijd gewoon, kijk, 39-42, kijk. andermaal een persoonlijk record... voor deze 17-jarige Antoinette de Jong. Ze rijdt er uh, meer dan drie tiende af... ten opzichte van die tijd die ze had staan als beste tijd ooit. Antoinette de Jong, hier dus uit de buurt van Ereveen... laat uh, verrast toch tien of andermaal met deze derde tijd op de 500 meter. Er is ook altijd een huldiging naar zo'n afstand. Dus kunnen we in ieder geval zeggen dat Antoinette de Jong naar het podium mag naar deze 500 meter. En dat is toch een verrassing, Erwin? Ja, dat is schitterend. Als je op je debuut gewoon meteen op het podium kan komen, een PR rijden. Ik zei het al net, ze hoeft alleen maar ouder te worden. Ze dus wordt gewoon iedere dag beter. Maar zij heeft wel echt potentie, hoor. Want ze heeft echt... Ze rijdt technisch goed, ze zit heel veel kracht in. Ik ben heel erg benieuwd wat ze zo ook nog op de 1500 meter, ga, meter gaat doen. En nou, 3 kan... kilometer hè, vandaag. Ja, maar uh, morgen op, morgen op, op de 1500 meter. Ik denk dat zij gewoon vier keer een dikke pier gaan. Ja, ja, ze gaan heeft 4.07 nu. staan op, als persoonlijk record op de 3 kilometer. Dus dat is ook gewoon een hele nette tijd. Zij wordt dus derde Antoinette de Jong. En ze rijdt gewoon Irene Wust eraf, hè? Ja, op deze 500 meter. En uh, als we dan even kijken snel nog naar de verschillen. Erbanova wint dus, heeft straks 1,56 seconden op Lobicheva. Het verschil tussen Lobisheva en Antoinette de Jong is toch wel behoorlijk groot. Meer dan 2,5 seconden. 2 seconden en 58 honderdste. Maar Lobisheva... Ja, is niet echt een super 3-kilometer rijder. Uh, Antoinette de Jong, dus heel netjes op de derde plaats na deze 500 meter. Heeft een voorsprong van 1 seconde en 62 honderdste straks op de 3 kilometer. Ten opzichte van Irene Wust. Irene Wust staat op de vierde plaats. Chicova, de tegenstander van Antoinette de Jong, is vijfde geworden. En heeft al een achterstand van 7 seconden op Erbanova. De, de winnares dus straks op de 3 kilometer. Diana Valkenburg en Linda de Vries vinden we terug op de plaatsen 6 en 7. Na deze 500 meter bij de vrouwen voor Perstijn, En waar staat Soblikova dan? Die staat op de 16e plaats. Met een achterstand van 13 seconden en 38 ste op haar landgenoten. Erbanova straks op de 3 kilometer. En een achterstand van 9 seconden en 24 ste op de beste Nederlandse. In het algemeen klassement na deze 500 meter. En dat is niet iedereen Wust, Ook niet Diana Valkenburg. Ook niet Linda de Vries. De dames met de ervaring zijn er afgereden door een 17-jarige debutante. Door Antoinette de Jong. Ja, en waarom mocht die die ook alweer meedoen aan dit EK Allround? Ja, dat verrekt. Dat was ik inderdaad nog helemaal vergeten. Ja, omdat uh, de Nederlandse kampioen niet meedoet. Jorien Tamors. Ja, inderdaad. En die zit hier naast mij. Jorien, hoe kijk jij hiernaar? Nou ja, ik denk uh, dat de dames uh, ja, mooie rit hebben laten zien. En zeker de jong, uh, nou ja, die verbetert zichzelf. Dus uh, beter kan er niet. Ja, uh, Mooie rit. Valt er nog wat op aan te merken als je zo zit te kijken? Nou ja, ik denk persoonlijk wel dat... Uh, dat uh, de volle ronde bij, uh, bij de Nederlandse dames zeker nog wel uh, veel verbeteringen uh, bevat. Ja. Nou weet ik niet of je al je concurrenten meteen tips wil geven. Maar wa wat, wat zou je ze aanraden? Beter bochten ga weg? Short ja. Ja. <laughs> ga short tracken. Ga ja. Nou ja ik denk zeker als je, als je zag bij de jongen die versnelde heel goed in, uh, in de eerste bi binnenbocht. En uh, ik denk dat die andere dames dat, uh, dat iets minder deden. En daar... Uh, ...wat snelheid niet te liggen. Was bij Wust nou een beetje vertekenend dat ze haar rit heel dik verloor? Want je, je, je weet het altijd af te zetten in zo'n rit zelf... ...en dan zie je gewoon dat ze ver achter ligt. Of was het ook niet zo'n heel goede race? Nou, ik heb op zich niet, uh, niet zozeer gekeken naar het verschil in, uh, in beide rijders tijdens de rit. Ik, heb meer, uh, ik kijk toch persoonlijk meer per rijder... En, uh, ik denk wel dat, uh, dat iedereen uh, iets meer snelheid kan maken nog in de, in de bochten persoonlijk. Dan ja. even terug naar de beste Nederlandse. We zoeken naar het succes, naar uh, de man misschien wel achter het succes. Steven Dalenboud, wie heb je bij je? Erik Bouwman, de coach van uh, Jong Oranje. Ja, vanuit de studio wordt gezegd, de man misschien wel achter het succes. Uh, ja, dit is al een, een lekker debuut voor uh, Antoinette de Jong. Ja, dit, uh, ik had al wat leuke droompjes uh, gehad, maar dit, uh, dit, dit kwam er nog niet in voor. Nee, ja, ongelooflijk. Hoe, hoe goed was haar 500 meter? PR hier in 10 Ja, dit was uh, dit veruit de beste die ik ooit van haar gezien heb. Uh, we wisten Aldo wel, hadden was we samen ook al wel gezegd, uh, alle 500 meter races. En ze heeft er nog niet zo heel veel gereden dit jaar, ook mede door de plaatsing voor de 3 kilometers. Maar nou, daar was Aldo wel wat op aan te merken. En deze was eigenlijk vanaf het begin tot het eind een uh, patsboemraak. Ja, dan gaat het om dat je het moet kunnen. Maar het gaat ook om het moment waarop je dat dan doet. Uh, als jongste debutant op een EK Allround, Nederlandse debutant ooit. Hoe zenuwachtig was ze? Hoe heb je haar klaargestoomd voor deze dag? Nou, ik had eigenlijk uh, de, al de laatste dagen heb ik, had ik daar al een heel goed gevoel over. Je maakt je toch wel een beetje zorgen over. Van goh, als ze nou in zo'n het stadion komt. En, uh, maar als ik zie hoe zij ook vanochtend was en hoe ze de afgelopen dagen was. Het uh, is voor een coach wel heerlijk, want je hoeft eigenlijk... Uh, je hoeft niet zo heel veel te sturen, want je ziet gewoon dat ze, dat ze het goed onder controle heeft. En dat ze dit gebruikt om, om, ja, om zo'n toprace te rijden. Ja, nou is ze de beste Nederlandse na de eerste 500 meters van dit toernooi. Maar dan wil ik toch wel je weten, wat, wat mogen we van haar verwachten dit weekend? Nou, dat ze, dat ze nu gewoon een fantastische 500 heeft gereden. Dat wil nog niet zeggen dat ze nu ook, ook in een klassement in één keer met de beste mee gaat doen. Nou, we gaan kijken over race op race. En, maar het is niet reëel om te denken dat zij, uh, dat zij uh, met de top 3 mee gaat doen. Ze staat in ieder geval één keer op het podium. Dat is waar. Dus nu, uh, dit is een mooi plekje en dit is, uh, ja, we is al niet meer stuk. Erik Bouwman. Pauling van Deutekom. Ja, Erik Bouwman is nog heel bescheiden over het vervolg van dit toernooi van Antoinette de Jong. Natuurlijk, want ze is nog een tiener. Wat denk jij? Wat zit erin? Nou, ik denk als ze zo uh, heel het toernooi schaats, dat, er, uh, dat er heel veel in kan zitten... Als je kijkt, uh, al wat ze uh, tijdens de NK reed, ze 40,08. En uh, ja, ze rijdt nu gewoon een, uh, een 39,4. En ook het, ja, het en De, de omstandigheden ja. zullen waarschijnlijk niet beter zijn dan toen, hè? Nee, en het, ah. nou ja, dat, dat gisteren, het lijkt dat het, dat het minder is. Alhoewel, um, ja, als je kijkt wat ze nu vandaag rijdt, is het gewoon mooi. En weet je, als, als je voor het eerst in een full of mag schaatsen, dan, dan geeft het ook heel veel energie. En het lijkt erop. Uh, nou ja, er kunnen twee dingen gebeuren: of je verstijft, maar dat gebeurt eigenlijk ook niet zo heel vaak als je voor het eerst in zo'n uh, stadium komt en ja je ziet wel dat het, uh, het geeft daar wel uh, wat extra extra kracht volgens mij en, uh, Ja, nu in elk geval ja. ja zou het dan ook nog kunnen dat ze dan nu heel erg schrikt dat ze dan nu denkt ja. oh, oh dit was heel snel ja dat kan je altijd als ik zo uh, Erik hoor dan uh, volgens mij uh, heeft ze gewoon zin in en wil ze gewoon laten zien wat ze wat ze kan en uh, uh, ik ken haar zelf niet persoonlijk dus ik, ik weet ook niet hoe zij uh, de races voor de race is maar ja, de, het, het begin staat er en dat is ja. een heel mooi begin. En ze heeft een mooie positie natuurlijk, hè? want je bent een underdog positie. Misschien nog wel onder een underdog positie, want niemand verwacht iets van haar. Die kan eigenlijk gewoon heel relaxed een heel mooi toernooi gaan rijden. Ja, ja ze kan gewoon oh. vrij, uit, uh, vrij uit die schaatsen en, uh, en zich uh, gewoon helemaal geven. En ja, het mooie is ook altijd de bocht in Tijalf. En uh, vaak geeft het ook alweer wat extra's. En ja, nou ja... Um... Met het publiek bedoel je? Ja, met de mensen erbij? Ja, ik bedoel erbij, het publiek, ja. ja. Dat, dat meestal dan... Hè, dan wordt er wat extra uh, gemotiveerd publiek. En dat geeft je wel weer kracht om nog, uh, nog die bochten bocht extra aan te gaan. Dus ik ben heel benieuwd wat ze zo op de drie kilometer laat zien. En ik moet zeggen, uh, Jorien uh, zei dat, hè, in de ronde dat, dat daar wat verbetering uh, nog, nog kan, uh, kan komen. Maar ik moet zeggen dat ik vond wel dat ze toch wel een sterk rondje reed. En uh, nou, als je ook kijkt naar de Janen, die uh, reed ook een goede 500 meter. Maar de opening was een beetje minder. En dat was op zich wel... Uh, maar als je dan naar de tijden kijkt, is dat wel een goed hondje. En ik moet zeggen, ja, de Nederlandse dames hebben het wel goed gedaan. Ja, het ja, was allemaal een beetje vertekenend. Hè? Dat heb je natuurlijk thuis niet gehoord als je radio luistert. Maar wij zagen wel hier dat zowel Wust als Valkenburg de rit heel dik verliest. Ja. Maar dan ook echt heel dik in beide ja. gevallen. Ja, dan moet je ook tegen kunnen. Ja, dan moet je tegen kunnen. Tegelijkertijd... Uh, uh, een oranje toernooi bestaat over vier afstanden. Ja. Uh, ja, de een de, is de 500 meter, dat is de kracht van iemand. En voor de ander uh, ja, ligt de kracht meer op een 3 kilometer of, of een andere afstand. En als je kijkt wie er winnen, ja, dat zijn ook wel echt wel uh, goede 500 meter rijders. Ja, dus laten we de conclusie even trekken dan richting het klassement. Want dan moet je een paar vrouwen eruit wegstrepen. De Erbanova die gaat er dan wel uit. En uh, Lobiceva gaat er dan uiteindelijk ook wel uit. Wust, ten opzichte van Sablikova. Ja, dat, um, ze staat er wel goed voor. Ja, is een, een grote voorsprong. Een grote voorsprong, ja. Dus wat dat betreft um, um, ja, kan ze, moet ze gewoon een goede drie, kilo, goede drie kilometer neerzetten. En uh, wellicht kan ze nog verder uitbouwen. En het blijft natuurlijk de vraag van uh, hoe Sablikova, ho hoe ze is. En hoe ze die drie kilometer vol kan houden met haar rug. Ja, wat was je gaat, het gat van wat, haar rug? Wat. Sorry, Jojo. Nee, het gat is best wel groot. Het enige ja. is als je gaat kijken naar iedere toernooien, zie je dat Sablikova gewoon... Met ruim twee punten voor win. Dus ze zou op zich op een 500 meter wel wat kunnen laten liggen. Dus... Ja. Maar mocht ze fit zijn, hè, bedoel, dan komt de grote klapper waarschijnlijk ook nog op de 5 kilometer. Waar ze echt veel voorsprong heeft, altijd op bewust. Maar wat was jullie indruk van haar rug? En van ik, hoe zij schaatste, Sablicova? Ik vond haar. Um, ze reed rustig. De vijf, of rustig. Ze reed op zich wel, uh, wel prima. Maar je, je zag er een beetje gereserveerd nou, rijden. Ja, dan ja. zei het ook al, alsof ze een 1500 meter rijdt. En misschien ja. nog wel langzamer zelfs, ja. als je het zag, hangt ja. op de rug. Maar misschien is dat voor haar niet eens uh, in die zin... Uh, nou ja, ze rijdt toch wel een... Ik moet even, even terugkijken. Nou, ze rijdt toch wel redelijk net een uh, uh, 40 hoog. En ja. Ja, voor haar is dat op zich niet eens heel, uh, heel slecht. Dus er nee, nee, zit wel meer dan een seconde tussen, Ja, ja er zit dus veel de, tijd de, tussen. Met haar grootste ja. concurrenten. Ja. Jolien, ja. wat vond jij van de fitheid van Sablikova? Voor zover je dat kan zien aan een rondje en een beetje. Nou, ik vind het moeilijk te zeggen. Ik ben... Uh, niet zo heel veel thuis in hoe zij altijd uh, haar races rijdt. Dus uh, ja, voor mij uh, is het uh, hier ook voor het eerst dat ik uh, iets, met iets meer aandacht uh, naar het lange ja. baan schaatsen ja. kijk. Dus om daar echt over te oordelen, dat is denk ik niet, uh, niet aan mij. Misschien is het wel aan Antoinette de Jong, al moet hij natuurlijk vooral iets zeggen over zichzelf, Steven. Antoinette de Jong, wat een wat een droom Ja, echt, uh, ik had sowieso dit niet verwacht. Het is echt zo gaaf. Ja. Hoe stond jij aan de start? Want ja, de mensen moeten wel weten, het is een bom vol Tjalf, Eka jongste debutante ooit. Hoe stond jij daar? Uh, ik, zat, ik stond gewoon met gezonde spanning, genoten van het publiek en uh, ja, ik dacht gewoon lekkere race rijden. en uh, Gewoon in de training hoe het in de trainingen goed ging, proberen op het ijs op de, in deze wedstrijd in de 500 meter steken. en gewoon De eerste opening ging heel goed, de eerste bocht, Het kruis ging super. Ja, het, uh, ik voel eigenlijk niet beter. Had, had je op dat moment door dat je dus, ja, met, met je beste 500 meter oort bezig was? Nee, sowieso niet. Maar ik dacht, het, gaat wel, het voelt wel hard. Dat het wel hard ging. Maar uh, nee, ik had niet, uh, ik had niet verwacht. Uh, nou, ja, het was een prachtige rit. Uh, maar ja, het zijn nog maar de eerste 500 meters. Hoe ga je nou de rest van het toernooi in? Ik bedoel, je ging er zonder verwachtingen dit toernooi in. Maar... Heb je die nu wel dan ineens? Uh, nee, ik heb sowieso geen verwachtingen. Ik heb, uh, ga straks een lekkere drie rijden. En uh, morgen, ik hoop dat ik morgen een vijf mag rijden. Dat is gewoon mijn doel. en Ik, ik hou me nog helemaal niet met klassementen bezig. Gewoon uh, lekker rijden, hoe ik in het begin ook ervoor stond. En uh, ja, gewoon, uh, gewoon genieten. Onbevangen. Ja, daarom. Maar je staat wel meteen op het podium? zullen zien. Uh, derde. Je moet nu naar het podium toe. Ja. Derde op de 500 meter. Ja, echt top. je <laughs> Dankjewel. Ja, het leek wel of ze dat bijna even vergeten was dat ze nog naar het podium moest nu. Uh, Jorien, ga jij het hele weekend hier nog schaatsen kijken of ga je al met de focus naar het EK shorttrack? Nou, het hele weekend zal voor mij, uh, mij niet gebeuren, want morgen vlieg ik uh, naar Malmö, dus dan zit ik uh, in het vliegtuig en zal ik uh, waarschijnlijk de laatste races van het toernooi niet kunnen volgen. Ja, en dan in Malmö gaat het voor jou wat het EK betreft volgende week gebeuren. Mag ik jou iets vragen over de rest van het seizoen of, of komt daar... Uh, het antwoord ook nog niet. Als ik bijvoorbeeld vraag, wil je naar het WK Allround? Lange baan. Nou ja, op zich uh, ligt het wel uh, in de planning. Het is wel een mogelijkheid. Uh, het is meteen na de, na de race, de wereldbekerfinale van het short track. Dus uh, het, het zou kunnen en uh, het hangt helemaal af. Uh, ja, ook van... Uh, ...van de selecties uh, voor het WK round die uh, eigenlijk plaatsvinden hier op het EK. En, uh, ja. Ja, daar ben ja, als je uh, daar hoog eindigt mag je automatisch dan naar het WK. Dus dan zijn er al wat plekjes weg. Maar even los van het feit of de kwalificatiemogelijkheid er is... ...je hebt daar wel oren naar. Ja, in principe heb ik er wel met Jeroen over gesproken... ...en is het wel een mogelijkheid in het, in het schema, ja. Ja, en dan nog verder in de toekomst kijkend... ...de Olympische Spelen over een jaar. Wat, wat zijn daar je plannen? Nou, we hebben wel wat schema's al uh, met een schuin hoog over elkaar gelegd. En uh, ja, er zijn wel wat mogelijkheden in sortie uh, om, uh, om het lange baan te combineren... in combinatie met, uh, met alle ritten van het short track. Dus uh, ja, er wordt wel naar gekeken, ja. Ja, en, maar kan je er iets meer over zeggen? Wat, wat, ik, ik kan me ook zo voorstellen dat je elke week daar misschien wel weer anders over denkt... als het verder indaalt, dat het heel goed gaat op de lange baan... en dat je het misschien wel beide kan doen... Is het goed te combineren ook op de Olympische Spelen? Ligt dat schema goed? Nou ja, op zich bijvoorbeeld als je kijkt naar de drie kilometer bij de dames. Dat is een dag voordat ik de kwalificatie moet rijden voor de 500 meters. Dus op zich zou dat een combinatie kunnen zijn. Omdat de 500 meter voorrondes niet, niet fysiek het zwaarste, het zwaarste is voor het short uh, dat zou relatief uh, na drie kilometer ja, wel te doen zijn. En, uh, ja, dat zijn, zijn mogelijkheden, maar uiteindelijk moet je, je ook maar eerst, uh, eerst plaatsen... voor ja. uh, zowel lange baan als short track om uh, überhaupt de mogelijkheid te hebben om ja. dat uh, te Helemaal te waar, maar de wil is er. Ja, zeker. Er is een mogelijkheid. Dus, uh... Okay. Uh, heel veel succes volgend weekend. Uh, dank je voor je komst. Veel kijkplezier hier nog. En we blijven hier volgen. Ja, dank wel. We gaan richting de 1500 meter voor de mannen met Bruce Springsteen. On good hearts turn the storm. Back to the Superdome. Grendel Hill, the Calvary State. Take care of our own, dat was Bruce Springsteen, terwijl het hier in het restaurant in 10.30 lekker druk is geworden, want het is wel pauze. Wij gaan voorbeschouwen op de 1500 meter voor mannen, die komt er zo aan. Jochem Uitdagen, wat moet daar zo meteen gaan gebeuren? Wil het toernooi opnieuw overgebroken worden en weer spannend worden? Dan moet Jan Blokhuizen zo ontzettend hard van start gaan, dat hij op een kruising met dat Sven Kramer moet inhouden. <laughs> ja, moet er echt zoiets gebeuren? Ik denk het wel. Ja, ik denk dat Sven staat... calamiteitje dus bij Kramer. Nou ja, zoiets zou je bij wijze van spreken moeten hebben. Er moet echt op strategisch vlak iets gaan gebeuren waarmee ze elkaar inpakken. Uh, alleen ik, ik krijg het idee ik, dat uh, Sven Kramer daar sterker voor is dan dat John Bokhuis dat zou kunnen. En dus, dus dat, dat zou er moeten gaan gebeuren. Maar ik ben ook wel toch wel nieuwsgierig wat er achterin gaat gebeuren in het veld. We willen het toernooi spannend maken. Uh, wat veel mensen nog niet weten is dat er inmiddels binnen de regelgeving... zo is dat er maar acht rijders van de laatste afstand mogen. En heel veel mensen willen natuurlijk morgen ook nog rijden. Als je gaat kijken naar bijvoorbeeld de plaatsen uh, 6, 7, 8, 9, 10... daar zit het allemaal heel erg dicht op elkaar. En, uh, ja, en daar, daar zitten ook nog twee Nederlanders. Daar zitten nog twee Nederlanders. Rotterveel en Bloemen. Ja, Rens Rotterveel die wil zeker die laatste afstand halen... Tedjan Bloem, ja, ik, ik, ik denk dat Ted-Jan dat gat veel te groot is. Ik, dat, dat gaat hij niet halen. Maar Rens Rotterd wil natuurlijk dolgraag doorgaan. En ik denk dat hij met, ook met het oog op die 500 meter die hij reed... gecombineerd met het vertrouwen wat hij heeft getankt weer op zijn goede 5 kilometer... dat die 500 meter een leuke afstand wordt. En hij heeft een hele mooie tegenstander. Maar Bart Swings, de Belg, eh, die heeft al natuurlijk in de World Cup laten zien... dat hij eh, dat inmiddels nog beter beheerst dan zijn 500 meter. Dus dat, dat worden voor mij gewoon hele mooie, mooie ritten. Ja, Heren, op de commentaarpositie nog even kort voordat we naar het nieuws gaan wie gaat ons zometeen het meest verrassen in die 1500 meter? Uh, nou, misschien wel die Bart Swings. Misschien gaat hij deze afstand wel winnen. Of misschien wel weer die jonge uh, Sverre Lunde Pedersen. Gisteren, derde. Gisteren goed, hè? 6,19. Ja, ja, Persoonlijk record. Nee. Blokhuizen. Blokhuizen ja? <laughs> Blokhuizen gaat het doen. Ik hoor zojuist naar mijn linkerzijde <lacht> ja, maken dat ja. Blokhuizen ons volkomen gaat verrassen. Dat noemen juist. wij een fantastische teaser richting het volgende uur langs de lijn. We zijn zo terug met de 1500 meter voor mannen. Tot zo. Mooi.